vrijdag 24 uur in de mix. Yeah. Dit is de Slam Mix Marathon. Slam. Mix Marathon. Jarno van der Wielen. Het 7 minuten over 2. Welkom bij nog een uurtje. Het beste wat de DJ-wereld te bieden heeft. Met dit uur in de mix. Alle farben. Si oui mais je m'en fous je l'aime Qu'elle soit belge américaine Qu'elle soit roumaine Même si notre amour gêne Un peu comme un fou, je l'aime, sois trop belle ou pas, c'est oui mais je m'en fous je l'aime Telle ou t'elle a dit ceci, ouais mais je m'en fous je l'aime Qu'elle soit belge américaine ou qu'elle soit romaine Même si notre amour gêne Un peu comme un fou je l'aime soit trop belle ou pas, c'est oui mais je m'en fous je l'aime Telle ou t'elle a dit ceci Ouais mais je m'en fous je l'aime Qu'elle soit belge américaine ou qu'elle soit romaine Sleem Mix Marathon met dit uur in de mix. Alle farben met de track van Paul van Haver en Paul Kalkbrenner. AKA Paul Kalkbrenner en Stromai en Cassette Soit Claire. Wat net zoveel betekent als later duidelijk zijn. De eerste echte samenwerking tussen die twee. Want Paul Kalkbrenner heeft jaren geleden al een remix gemaakt van een van de tracks van Stromai, Tuckierow. Die draait hij tot op de dag van vandaag. Maar nu is die eindelijke echte samenwerking daar. hem in de mix van Chris Bessie. Is een remix. In de set van Alle farmen Met zometeen Mandy, Body Language komt eraan. in de Slow remix. En dit is Basten Bun en Nobody. Happy Friday en wat lekker dat je hem viert met de Slam Mix Marathon. mixmarathon met de klanken van Dahoe en Cassian en Yodo, Love Parade, ex-mixmarathon track of the week hier bij Slam daarvan nog Side Piece en Cry For You het is de set van alle farmen die dreun door tot een uur of drie en gelukkig dat Sinterklaas vanavond pas over de daken gaat, anders glibbert hij er zo af met die, met die beats en die trillingen lekker dat je erbij bent, Slam mixmarathon tot oneindig Slam.nl voor de hele line-up met zometeen nog in de mix RG de komt eraan, dus dit is De La en Colors of Life. Fancy shit Buy me stuff I know you rich I like money Fancy shit En Tyler Renee, fancy shit, hoorde je in de set van Alle Farmer... met zometeen nog Chris Lake en Skrillex La noche komt eraan. En dit is Technotronic, Pump Up The Jam in de Hugo Cantara remix. En zometeen vanaf 3 uur, veel plezier bij Raoul... met zometeen nog live in de booth. Housequake. En ook John Summit komt eraan vanaf 3 uur in de Slam Mix Marathon. Ik